De krant heeft informatie waaruit blijkt dat justitie de rol van de Limburgse politieman onderzoekt. Ook wordt gekeken naar het gedrag van andere functionarissen die vertrouwelijke informatie hadden. De invallen in het huis- en werkkamer van Van Rij in Roermond waren eind vorig jaar. De oud-wethouder, die ook Eerste Kamerlid was, wordt verdacht van corruptie. De mobiele eenheid heeft tien krakers aangehouden in twee kraakpanden in het centrum van Utrecht... De ME werd gisteravond opgeroepen toen de krakers banden in brand staken voor de twee historische gebouwen. Ook wel bekend als de Ubica-panden. Krakers gooiden vanaf het dak onder meer vuurwerk en verfbommen naar agenten en de ME. Ook hebben ze het stadhuis van Utrecht beklad. De ME heeft een inval gedaan in de panden. De politie probeert krakers die zich hebben vastgeketend nu nog los te maken. Het gerechtshof heeft bepaald dat de panden in Utrecht ontruimd mogen worden.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 Daaruit bleek dat het IJsdome in Almere de voorkeur heeft van de commissie. Dat nieuws leidde tot commotie in de schaatswereld. Vooral in Friesland dat Tialf als het Mekka van de schaatsport wil behouden. Almere kreeg van de commissie de voorkeur boven Heerenveen en ook Zoetermeer. Vanmiddag is er dus opnieuw overleg. Op 3 juni volgt het definitieve besluit. Nederland moet minder medisch specialisten gaan opleiden. Dat zegt het capaciteitsorgaan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 De Bank Anonu. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen, het is zaterdag 25 mei. Het aantal woningonvervallen op ouderen neemt toe. Finale van de Champions League en de ontknoping van de na-competitie En in de protestantse kerk dreigt opnieuw een scheuring. En deze keer zijn het liederen die voor controverse zorgen. Karin Alberts is bij de presentatie van een nieuw liedboek. De Zweden zijn er flink van geschrokken. Afgelopen zes nachten op rij zijn er rellen in immigrantenwijken in Stockholm uitgebroken. Bewoners kijken met verbijstering toe hoe relschoppers uit hun eigen buurt een spoor van vernieling achterlaten. Onze correspondent Rodin Kruton volgde het spoor in een van de geplaagde wijken. Twee vrouwen die hier s'avonds door de wijk lopen. Een van de immigrantenwijken waar er problemen zijn geweest. Ook Bilarna, ook restaurant, politie, Ze noemt alle plekken waar er brand is geweest scholen waar brand is gesticht auto's die in brand vliegen politiekantoor. Polissen moest te horen. Ze zegt, die uh, railschoppers zeggen dat ze boos op de politie zijn. Maar deze vrouw zegt, de politie zou harder moeten optreden tegen deze uh, jongeren. Het is vrijdagavond laat. En er lopen nog heel veel kleine kinderen op straat. Ik loop nu langs een shawarma tent, waarvan alle ruiten zijn ingeslagen. Even naar binnen. Abdo, deur. Er komt hier in de, iemand in de winkel langs die een mobiele telefoon wil. Want ik weet niet waar hij hem vandaan heeft gehaald. En hij wil hem aan deze eigenaar van de kebabtent verkopen. Ja, maar non-stop. De eigenaar zegt dat hij het heel erg vindt wat er is gebeurd. Hij wil er niet over praten. Ik werk. 11 12 uur per dag. Ik heb geen tijd. Ja. Zo wordt om wat wat we praten om ook zo helemaal. Deze vader is op weg met zijn dochtertje op de fiets naar de school die is afgebrand afgebrand. Hij zegt: "Ik wil graag dat ze dat ziet." Nee, maar hun tennischools ook zo branden. het om Zijn dochtertje van 7 begrijpt niet goed wat er is gebeurd met die school. Zij zit op een andere school, want ze is bang dat daar ook het dak naar beneden valt. Dus hij wil haar graag laten zien hoe zo'n afgebrande school eruit ziet. Er staat een groot hek omheen. Er zitten geen ramen meer in de scholen, dus we kunnen zo naar binnen kijken. En het ziet er zwart en verkoold uit... Alles ligt door elkaar. Wat zijn dat? Deuren, tafels die op de grond liggen. De kan je zus tegen worden naar school dan ook. Het is verschrikkelijk en ook ongelooflijk zegt hij. Dat uh, railschoppers die misschien een broertje of zusje hebben die naar deze school gaan, dat ze zo'n school gewoon kunnen afbranden. Reportage van Rolien Creton vanuit Stockholm. Meegeluisterd heeft, hij is aan de lijn voor een volgend onderwerp... namelijk uh, over de misdaadcijfers. Het hoofd van de nationale politie, Gerard Bouwman. Maar meneer Bouwman, uh, eerst nog eventjes over dit. Hoe luistert u naar dit soort berichten, over die grootschalige rellen? Ja, met, uh, laat ik zeggen, um, uh, een, een hartstikke ernstige kwestie natuurlijk. Uh, en ook verontrustend. Dus ik volg het op de voet wat daar uh, gebeurt. Maar dat, uh, dat heb ik voorheen, uh, laat ik maar zeggen, met andere voorbeelden ook gedaan. Ja. Maar het is een verontrustend beeld. En uh, nou ja, voor, voor de hele bevolking is dat natuurlijk uh, afschuwelijk wat daar gebeurt. Ja, Wat denkt u dan ook wel eens van, wat kunnen wij daarvan leren in, in de Nederlandse situatie? Ja. Of misschien een soort angst van: zal dat hier ook gebeuren? Nou, niet angst zal het hier ook gebeuren. Kijk, als het elders in Europa gebeurt, uh, uitsluiten kan je het nooit. Nee. Uh, ook niet in Nederland. Tegelijkertijd. Uh, weet ik wel dat uh, politie heel dicht in verbinding staat... met alles wat er door middel van wijkenrenten en anderszins... wat er in wijken speelt. Dus uh, laat ik zeggen, ik denk dat uh, de Nederlandse politie... heel goed geïnformeerd is wat er in wijken, steden en dorpen gebeurt. Ja, maar daarmee kan je het nog niet voorkomen. Voorkomen. We doen er alles aan om het te voorkomen. Maar als u zegt: kunt u het uitsluiten? dan is mijn antwoord: ja, dat valt niet volledig uit te sluiten. Nee. En als u met uw politiepet kijkt naar wat de Zweden doen, doen ze dat dan goed? Of, of ziet u, zegt u van: nou, dat zouden dus ze iets anders moeten doen? Ik vind het moeilijk te beoordelen. U, uh, u hoorde zelf: hè, de, de, de roep om uh, politie om harder op te treden is er. Uh... Uh, er is een roep om uh, dichter in verbinding te staan met burgers. Er is een roep om. Er is een, een argument. Uh, de politie treedt er hard op en daarom reageren wij hierop. Ik, ik denk dat het een heel complex vraagstuk is wat ik eigenlijk onvoldoende hier vandaan kan beoordelen... Ja. wat nou precies de en gevolgen is. Nou, wij ook, volgens mij. Meneer Bouwman, uh, we hadden u uitgenodigd... en we bellen u uh, vooral vanwege de misdaadcijfers. Maar ja. ik dacht, ik vraag hier toch even na... Nou, omdat het zo prominent in het nieuws dat is. Dat de misdaadcijfers. Uh, ja. Gisteravond bracht u die cijfers van vorig jaar... want daar hebben we het over naar buiten. Uh, opvallend, uh, stijging van het aantal woningovervallen... op ouderen, 55-plussers. Ja. Van 180 in 2011 naar 200 vorig jaar. Wat is daar aan de hand? Um, ja, op zich zelf verontrustigd. Uh, overvallen worden in je eigen woning is echt een ernstig feit. Ja. Uh, ik denk wat er aan de hand is, is één van de oorzaken, uh, is dat naarmate uh, anderen zich beter beveiligen, hè, dat hebben we gezien met benzinestations, er zijn bijna geen bankovervallen meer, dat is dat, uh, om het zomaar te formuleren, het zich richt op de kwetsbaren in de samenleving. Kwetsbaar, minder beveiligd, uh, minder risico op het moment dat je de, de, de daad uitvoert. Ik denk dat dat een effect is wat, nu, wat je nu uh, zichtbaar ziet. En dat betekent dus dat de kwetsbaren, in dit geval de ouderen, uh, van alles moeten doen om zich te beveiligen. Wat kunnen mensen doen om zo'n woningoverval te voorkomen dan? Nou ja, kijk, ik, ik heb al gezegd ook. Hè, wat je uh, in ieder geval zou moeten doen, dat is niet zomaar als er s'avonds wordt gebeld, uh, de, de deur open doen zonder te weten wie er voor je deur staat. Uh, dus, dus dat is één. Twee is, je, je moet je ervan bewust zijn dat dit speelt. Maar dat geldt overigens niet alleen voor ouderen, geldt voor anderen ook. Wees je bewust dat die dingen gebeuren. Uh, en uh, dus wat wij doen is voorlichting geven op alle gebieden... om te voorkomen dat mensen zo makkelijk in die valkuil stappen. Maar laat ik zeggen, dat, dat complexe probleem waarin misdaad uh, zich verschuift... van het ene delict naar het andere delict, van de ene groep naar de andere groep... Ja, dat is wel een, dat is, ook dat is een complex probleem. Wat niet zomaar te stoppen valt. Nee. Nou hebben we het in de berichtgeving. Want je pikt er altijd iets uit. Hè? Amsterdam ja. uh, hebben we eruit gepikt als uh, onveiligste stad. Ben ik dan weer benieuwd, waar woon je eigenlijk het veiligst? <lacht> ik, ik, ik zou het niet weten. Het hangt van het soort licht af. Um, dus ik, ik weet niet of er. Er zijn zeker plekken in, uh, in Nederland. Uh, waar het een, een stuk veiliger is. Tegelijkertijd, Amsterdam is de onveiligste stad. Maar nog steeds um, is dat de relativiteit der dingen. Uh, en zou ik erbij willen zeggen, ik vind Amsterdam ook nog steeds een veilige stad. Als ik daar loop, dan voel ik me niet onveilig. Nee. Um, nou ja, de, u zult trouwens overigens wel blij zijn met hem. Want gisteren lekte er het nieuws uit over de bezuinigingen van uh, de minister van Justitie. Uh, u krijgt er geld bij. Ja, we krijgen er geld bij. Uh, <lacht> niet en dat zo zucht, hè? Wat zegt u? <lacht> niet meteen zo zuchten. Nee, maar dat doe ik ook niet. Maar het, het lijkt erop alsof het, alsof het bij ons niet op kan bij de politie. En dat is overigens ook een, een ander beeld. Ja, zeker. We krijgen er geld bij. We hebben dat geld hard nodig om datgene wat we doen. Hè. Want als ik toch even kijk naar de prestaties... dan ben ik er uh, trots op dat dit zo gegaan is. Zoals we uh, nu, ver we nu zijn. En tegelijkertijd is er ontzettend veel werk aan de winkel. En dat grote bedrag, die 105 miljoen... Die willen we overigens ook investeren uh, in datgene wat de strafrechtsketen ten goede komt. Dus dat geldt zowel voor de snelheid tussen politie en openbaar ministerie uh, en de uh, rechterlijke macht. Ja. Dus het lijkt een groot bedrag uh, en ik ben blij dat dat zo is. Maar tegelijkertijd het is het ook niet zo... Uh, dat het niet op kan. Hè? Want wij moeten ook bezuinigen. Uh, wij moeten ook efficiënt werken. Dat zullen we ook allemaal doen. Precies. Ik dank u wel. Nou ja, misschien hebben we volgend jaar een gesprek dat al die cijfers omlaag zijn gegaan, meneer Bouwman. Ik dank u in ieder geval voor dit jaar. Ik zou het hopen. Oké. Okay. <laughs> Tot morgen. Dag, goeiemorgen. Komen steeds meer zogenoemde Shisha-lounges. En wat ze daar allemaal roken is op zijn minst verontrustend. Batterijzuur, stookolie. Hoort u straks meer over? Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws van vandaag is, uh, ook een beetje het nieuws van gisteren... de VVD, want die congreseren dit weekend. Belangrijkste issue is de integriteit van partijleden. Het thema is actueel door het strafrechtelijk onderzoek... tegen oud-wethouder van Roermond, Jos van Rij. horen er net van Jury ook nog het laatste nieuws over. Er zijn ook beschuldigingen tegen oud-gedeputeerde Ton Hoijmeijer uh, uit uh, Noord-Holland. We gaan dan over praten met een oud-partijvoorzitter, Jan Kaminga. Goedemorgen, meneer Kaminga. Goedemorgen meneer Van Sloten. Moet de VVD nou uh, regels opstellen, contracten laten ondertekenen om dit soort problemen te voorkomen? Nou, ja, ik vind het wel veel opwinding. Oh ja. De VVD is de grootste partij, heeft de meeste raadsleden, statenleden, bestuurders. En er zijn er nu twee die in opspraak zijn gekomen. En uh, ja, dat is natuurlijk ernstig. En integriteit is een heel belangrijk onderwerp, zeker. Maar waarom nou met één regels en handtekeningen? De VVD is ook de partij van minder wet- en regelgeving. Ja. En als je daar zelf met één regels gaat maken bij twee incidenten... nou, ik vind het wel een beetje veel opwinding. Maar we zijn de grootste, we moeten een voorbeeld geven, hoor ik de partijleider zeggen. Mark Rutte. Ja, ik heb het hem ook horen zeggen. En dat betekent dus een extra verantwoordelijkheid voor de gemeenteraadsleden, de statenleden, de volksvertegenwoordigers van de VVD. Maar je kunt ze op die verantwoordelijkheid aanspreken. En in de VVD is een uitstekend democratisch systeem ontwikkeld van besturen. En de besturen van afdelingen, van provinciale uh, afdelingen en van het hoofdbestuur. Die, al die besturen, die moeten hun verantwoordelijkheid nemen als er iets gebeurt. Ja, maar er zijn toch ook wel eens partijbaronnen, laat ik ze zo maar eens eventjes uh, noemen, die hele erg lang soms wel een kwart eeuw blijven zitten op een bepaalde plek. Dat is toch ook niet gezond? Nee, dan moet er ook iemand anders komen, dus dan moet dat ook gestimuleerd worden. Maar het zijn allemaal mensen en allemaal verantwoordelijke mensen... en die moeten die verantwoordelijkheid nemen. Als er in een afdeling, in een gemeenteraadsfractie... iemand is die niet zich aan de wet houdt... die uh, de dingen doet die in het kader van integriteit niet kunnen... dan is daar een afdelingsbestuur en dat afdelingsbestuur gaat praten... gaat besluiten nemen en regelt dat. En als het, het afdelingsbestuur er niet uitkomt, dan gaan ze naar het provinciale... en als die er niet uitkomt, naar het hoofdbestuur daar zou een troubleshooter in de tijd dat ik partijvoorzitter was... ik weet niet of dat nu nog zo is, was er een troubleshooter in het hoofdverstuur... Ja. en die reisde af naar was, in het land naar de, de afdeling waar het probleem was. En die zei, jongens, ze komen zeven even rond de tafel, dit kan zo niet. Ja, Maar goed, misschien moet tegenwoordig de troubleshooter is dan wel de voorzitter... denk ik dan maar zo. Uh, Uiteindelijk wel, ja. ja maar uh, had er niet gesproken moeten worden door de voorzitter... met bijvoorbeeld, eh, als we het concreet geval van Van Rijden bijhalen, met Roermond? Ik denk het wel en ik denk dat dat ook uiteindelijk gebeurd is. Misschien wel iets te laat, want dat is natuurlijk wel ernstig geëscaleerd. Maar in een heel vroeg stadium, ik weet niet of het gebeurd is... maar dan zou je met Van Rij moeten praten en zeggen... joh, dit komt niet goed. Op deze manier zul je toch even of moeten terugtreden of moeten aftreden... aan de hand van de ernst van de situatie en de ernst van de feiten... en wat men zelf ook weet, moet dan beoordeeld worden... door de verantwoordelijke bestuurders in overleg met de betrokkenen wat de beste stap is. Ja, ik hoor ook wel analisten deze week zeggen van, nou ja, de VVD is misschien wel gevoeliger dan andere partijen voor integriteitskwesties, want heel veel VVD-leden gaan over financiën, ze gaan over vastgoed, hebben een achtergrond in het bedrijfsleven. Vindt u dat een terechte analyse? Helemaal niet, want in het bedrijfsleven is niks mis, niet meer mis als in dan, andere sectoren van de samenleving. Dan doelen ze vooral op, op de contacten in het vastgoed en dergelijke, omdat daar heel veel geld uh, in, uh, in omgaat. Dat je dan ja, gevoelig bent. Is, uh, nou, er zijn in ieder geval verleidingen, dat is uh, wel duidelijk. Maar we hebben te maken met verantwoordelijke burgers. En als er door een afdelingsbestuur, door een afdelingsvergadering... iemand uh, op een kandidatenlijst wordt gezet die achteraf niet blijkt te deugen... ja, dan heeft dat afdelingsbestuur een fout gemaakt. En daarom moet een afdelingsbestuur dus ook een, het dragen ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Die moeten ze nemen. Het is niet niks om afdelingsbestuurder van een politieke partij te zijn. Dan moet je dit soort dingen vooraf wegen. Wat is de positie? van iemand, wat is zijn reputatie, wat is zijn geschiedenis, wat gaat hij doen? Dat moet uh, bij een zorgvuldige samenstelling van de lijst en de kandidaten daarop moet daar naar worden gekeken. Maar als ik u zo hoor, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, het is een beetje overdreven zoals de VVD op het moment aan het reageren is. Ja, ik vind wel dat die regelgeving... dan nou moeten mensen een handtekening zetten dat ze zich aan de wet zullen houden. Ja, ik, ga, ik vind dat toch wel wat overspannen. Ik vind uh, uh, dat de uh, verantwoordelijkheid genomen kan worden door mensen... en dat daar geen handtekening voor gezet moet worden van... ik hou me aan de regels, machtig waar zijn we mee bezig? Dat gaat mij toch wel erg ver. Het standpunt is helder, meneer Kamminga. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Steeds meer jongeren gaan naar een shisha-lounge... voor het roken van een waterpijp. Ja, het kan tegenwoordig bijna overal. Want die shisha-lounges schieten als paddenstoelen uit de grond. Is het een goede ontwikkeling? Nou, Het is in ieder geval reden voor Tweede Kamerlid Peter Oskam... om vijf van die shisha-lounges in Rotterdam en Utrecht te bezoeken. Hij is nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt u zich zorgen? Ja, ik maak me wel een beetje zorgen, omdat het een uh, onbekend fenomeen is. We weten niet precies wat die jongens roken. En uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel vragen over te stellen wat daar gebeurt. Ja, weet u ondertussen wel wat ze roken, wat erin zit? Nou, het is een soort fruitachtige substantie. Maar dat kan uh, aangelengd worden met allerlei andere middelen. En uh, ja, je weet natuurlijk nooit wat, er, uh, wat men rookt als wij er niet bij zijn, zal ik maar zeggen. Ik heb me laten vertellen dat er ook batterijzuur en stookolie af en toe wordt aangetroffen. Ja, nou, ik heb dat in Nederland zelf niet gezien, maar ik weet dat het in Griekenland wel gebeurt... Dat is vorige week ook op het nieuws geweest. En daar uh, uh, word je heel ziek van, dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats kunnen mensen dan uh, levensgevaarlijke dingen doen. Dus ze plegen een moord en dan weten ze het zelf niet dat ze het gedaan hebben. Dus dat baart mij natuurlijk zorgen als dat uh, in Nederland ook kan gaan gebeuren. ja En die eigenaren van die Shisha bars, zijn die een beetje op de hoogte van uh, wat er allemaal in de waterpijp zit? Nee, eigenlijk niet zeggen dat er geen uh, tabak of nicotine in zit. Het staat ook op de verpakking. Maar er zijn ook shisha die geen voorverpakte uh, uh, substanties hebben. Dus die hebben dat gewoon in een soort keukenschaal uh, zitten... Um, zij weten ook niet precies wat erin zit. En ze zeggen ook, ja, het is, het is niet goed voor je gezondheid. Dus uh, uh, de, ja, dat is natuurlijk merkwaardig dat ze niet weten wat ze dan verkopen. Ja, nou zijn er al een aantal van die lounges uh, gesloten. Onder andere in Den Haag door burgemeester Van, uh, van Aertsen. Wat ja. vindt u, moeten andere gemeentes ook uh, scherper gaan controleren? Ja, ik vind wel dat het gecontroleerd moet worden. We willen natuurlijk weten wat die jongens gebruiken. Uh, uh, maar ook uh, moet er gekeken worden of het aan, aan vergunningsvoorwaarden moet worden gegeven. Uh, uh, verbonden, zeg maar. Want nu kan je gewoon zo'n lounge starten? Ja, ze zeggen dat ze het ook uh, legaal kunnen kopen. Maar wat dan merkwaardig is, is dat er uh, klanten uit België en Frankrijk komen... om uh, zo'n waterpijp te roken. Nou, dat kost uh, gemiddeld 10 euro om zo'n waterpijp te roken. Dat doen ze dan met drie of vier jongens, dus dat kost bijna niks. En dan is het natuurlijk merkwaardig dat je helemaal uit Frankrijk naar Rotterdam komt... om dat te roken voor zo'n goedkope drag, terwijl het uh, uh, kennelijk overal legaal is. Nou ja, daar zijn dus natuurlijk... Uh, ook vraagtekens buiten zetten. Ja, kortom, er moet veel meer op gecontroleerd worden. En er moet eigenlijk beleid voor worden gemaakt. Dat is uw pleidooi. Ja, dat is mijn pleidooi. Dat is helder. Meneer Oskamp, ik dacht u. Dank u wel. Peter Oskamp was dat van het CDA. Het protestants liedboek. Dat gaat na 40 jaar trouwendienst met pensioen. Vandaag wordt namelijk in de grote kerk van Monnikendam een nieuw liedboek gepresenteerd. Er is zes jaar aan gewerkt. En toch zorgt het voor de nodige tegenstellingen. Verslagheerster Karen Alberts is bij de kerk. Ja, want acht kerken die mee moeten praten over een nieuw liedboek... dat is de praktijk geweest. Er is ruim zes jaar over gesproken. Van PKN tot Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, NPB... tot gereformeerde kerken vrijgemaakt. Nou, dat zijn heel wat smaken. Um, meneer Klaas Holverdaar, secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. En zoveel mensen, zoveel meningen. Dat was een hele klus. Uh, dat, dat was een klus. Uh, dat was ook best spannend. Uh, want toen we begonnen... Uh, het kerkmuzikale landschap was steeds uh, diverser geraakt de afgelopen veertig jaar. Uh, maar er dreigden ook wel tegenstellingen te ontstaan. Dat mensen uh, tegenover elkaar stonden. En wij hebben het als onze opgave gezien om mensen juist bij elkaar te brengen. en uh, ja, De verscheidenheid die gaat ook door alle kerken heen. En het zit niet eens in de eerste plaats tussen verschillende kerken soms. Uh, en we hebben van de mensen in de redactie en de werkgroepen uh, gevraagd... om zich te oefenen in wat we noemden een meervoudige loyaliteit... Uh, en daarin te zoeken naar eenheid en verscheidenheid. En dat heeft ook eigenlijk heel goed gewerkt. Er zijn stevige discussies gevoerd, maar er is ook echt naar elkaar geluisterd. Maar uiteindelijk, het boek wat er ligt, het is natuurlijk toch gewoon een compromis. Want volgens sommigen is het dan weer net te vrij. En anderen die zeggen, ja, er staan weer te weinig gospels in en te weinig opwekkingsliederen. Gaat dit nou een boek zijn wat onze jongeren gaat aanspreken? Uh, tegelijk, toch denk ik dat uh, het boek meer dan een compromis is. Ik had dan ook kunnen zeggen, dan waren we in een jaar klaar geweest. van We vragen elke stroming om een bepaald aantal uh, nummers in te dienen. Uh, en daar moeten we het dan maar mee doen. Nee, maar er is er toch bewust naar kwaliteit gekeken, naar verbindingen. Uh, er is de hele wereld over gekeken in, in materiaal. Het meest verrassende materiaal komt toch uit het buitenland. In de dat is uit IJsland, ja. begreep ik. Ja. ja, maar ook uit, uit andere werelddelen. Uh, Afrika, Azië, Latijns-Amerika. Uh, en, en juist het buitenlandse materiaal past vaak helemaal niet in de Nederlandse hokjes. Dus dat helpt extra om, om te verbinden. Ja, en, daar is dan ook geen ruzie over, want dat is nieuw voor iedereen. Ja, maar ook door, door met elkaar... Uh, in, de, in de redactie was het zo, uh, uh, als we soms azelden van kan het wel, kan het niet. Uh, we zijn even heel veel gezongen in de redactie... En, Vaak was na, na een keer zingen met elkaar duidelijk van het kan wel of het, uh, of het kan niet. En gezongen gaat er vandaag ook worden hier in ja, Monnikendam. Ja. 1800 mensen komen hier naartoe, 20 bussen zijn onderweg en hadden er nog veel meer, uh, bij gepast. Hè. De, de belangstelling was groter dan dat. Ja, een paar weken geleden uh, zaten we al op die 1800 en hebben we de inschrijving stil moeten zetten. Dus uh, de belangstelling was nog veel groter blijkt. Ja. Okay, nou we gaan naar binnen want ik hoorde net de organist al oefenen. Dus even kijken of ze in de stemming kunnen komen. En uh, een nieuwe liedboot, mag, mag ik het vast even zien? Gaan, uh, ja. Ik zal kijken of ik een exemplaar... Uh, okay, nou, ik voor de officiële uh, bekendmaking mag ik alvast even een blik werpen. Ja, voor het zingen de kerk in. Dat is weer eens wat anders, Karin. Karin Alberts was dat. Het laatste voetbalweekend gaan we over praten met Rachna Niemeijer. Rachna, we hebben het direct natuurlijk even over de Champions League. Maar laten we even bij onszelf beginnen in Nederland. FC Twente ja. zou zo graag Europees willen voetballen. Maar ze staan achter tegen Utrecht. Komt het er nog van? Gaat het lukken? Ja, we willen allemaal wel uh, Europese voetballen. Goedemorgen. Maar uh, normaal gesproken gaat dat niet lukken. En eigenlijk heeft Twente ook geen recht op het spelen van Europees voetbal. Het is uh, 60 geworden in de reguliere competitie. 34 wedstrijden gespeeld. Utrecht een puntje meer. 50 geworden. Uh, Utrecht heeft dit seizoen drie keer van FC Twente uh, gewonnen tot nu toe. Twee keer in de reguliere competitie. Van de week met 2-0 in Enschede. Eerder ook dus al in Enschede gewonnen... Ja, dan moeten we misschien ook maar de conclusie trekken. Hoewel er natuurlijk op het veld uh, gepresteerd moet worden, maar Utrecht ja. verdient het. Toornstra, ja, ja. speler van FC Utrecht, weet nog hoe dat is. Hè? Voorstaan en dan toch uiteindelijk verliezen. Uh, dan moet ik heel even snel schakelen. Zo uh, uh, vo vorig ja, hij, hij waarschuwt in de krant namelijk dat vorig jaar met ADO ze met 5-1 voorstonden en toen uiteindelijk toch nog verloren. Nou, ze hebben dat een aantal keren meegemaakt uh, daar, dat er hele gekke wedstrijden werden gespeeld. Ik herinner me bijvoorbeeld ook die 5-1 die zij voorkwamen tegen Groningen een paar jaar geleden. Uh, en de 5-1 nederlaag die ze vervolgens in Groningen uh, leden, waar iedereen er eigenlijk vanuit ging dat ADO Europa zou ingaan. Nou ja, aan het einde van de rit kwam dat toen nog goed naar penalties in de Euroborg. Maar uh, ja, het is pas gespeeld als het voorbij is. Maar het is Utrecht wat het verdient. Daar bestaat geen twijfel over. Goed. Utrecht van Utrecht naar Wembley. Het is een kleine stap. De finale, oh ja. <laughs> precies. Borussia tegen Bayern. Uh, is er eigenlijk één ploeg die uh, ja, het meeste recht op heeft? Of uh, mag je dat zo nooit zeggen? Nou ja, ik heb eens even zitten kijken. Wie, wie heeft nou wie verslagen? Uh, kijk je bijvoorbeeld naar het rijtje van Bayern... en dan beperk ik me even tot, tot 2013, de knock-outfase... Uh, ...laatste halve finale Barcelona verslagen... ...kwartfinale Juventus verslagen, uh, Arsenal daarvoor. Dortmund wint van Real Madrid. Nou ja, dat is toch ook wat. Malaga en Shakhtar Donetsk. Ja, dan zou je kunnen zeggen Malaga en Shakhtar... ...dat spreekt misschien net wat minder aan... ...is kwalitatief misschien ook wel minder dan Juventus en Arsenal. Ja, aan de andere kant... ...Dortmund kan aan die loting zelf natuurlijk niets doen. Die hebben ze niet zelf uit de koker getrokken, deze tegenstanders... Uh, ja, ja, Bayern is natuurlijk wel de ploeg die over het algemeen wordt gezien als de ploeg die net wat meer in huis heeft. Die ook Arjen Robben heeft, maar die toch net uh, ook kampioen van Duitsland is geworden. Uh, en niet zo'n klein beetje ook. Nee, en die in de competitie ook niet verloren heeft. Uh, winst in de Supercup al eerder, uh, helemaal aan het begin van het seizoen. Dus dat is wel heel lang geleden. Toen was het ook Bayern-Dortmund. Uh, Bayern is wel de ploeg die uh, net wat beter is, normaal gesproken. Maar Jurgen Klopp zegt ook, uh, de underdog, het zou niet voor het eerst zijn dat die wint. Ja, zo is het ook. Ja, en dat, dat het een Duitse finale is. Zegt dat iets over de staat van het voetbal uh, in Europa? Geen Engeland, geen Spanje, Noord-Zuid misschien. Of zoek ik er nou weer veel te veel achter? Nou ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Hè? Want er is geen enkele garantie dat deze ploegen nou volgend jaar daar weer staan. En het jaar daarna weer. Want dan zou je kunnen zeggen, nou we hebben een, een trend. Hè? Zoals we die de afgelopen jaren met Barcelona hebben gehad. Dat je echt kunt zeggen, die ploeg is wel echt zo goed. Die haalt elk jaar die Champions League finale. Uh, waar ik me wel over verbaas is dat in Spanje die stadions nog altijd zo vol zitten bij Madrid en Barcelona. Dan zijn dat natuurlijk niet de armste steden van Spanje. Maar alle verhalen die je ook bij ons altijd hoort over jeugdwerkeloosheid, zo verschrikkelijk. Hoog. Uh, ja, Het is daar allemaal zoveel minder, er zijn zulke tekorten, dat moet je terug gaan zien in het voetbal. Uh, die link kun je nog niet leggen, want de spelers van Barcelona en Real Madrid zijn de sterren van Europa, zijn de miljoenenverdieners. Dus... Ja, het is, het is lastig. Maar ik denk wel dat we van Bayern voorlopig nog niet, nog niet af zijn. Zeker niet. <laughs> dat klinkt heel negatief. Eerst maar vanavond kijken. Nee, dat is uh, heel vanavond positief kijken. Ja. En natuurlijk luisteren ook hier op deze zender op Radio 1. Want we zenden het natuurlijk live uit. Wat gaan we verder doen vandaag? De zaterdagochtend op Radio 1. Die gaat verder met vandaag Bas van Werven en Mieke van der Weij. En daarna Margriet en Kees met Kamerbreed. Nou, Bas en Mieke, die hebben het over klachten bij de eindexamens. Ballonvaren boven Iraaks-Koerdistan. Schijnt de trend te zijn. En autisme als baan en vraagtekens ook, en daar beginnen ze mee bij het onderzoek naar Bus met Vlees. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? SeniorService.nl. Hier wonen is echt heerlijk. En ik heb nog een pensioen van de bank. Er wordt toch al voor alles gezorgd? Is toch geweldig?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 Half 9, Het nieuws van zaterdagochtend, Juris Stubenitski, NOS. VVD'er Jos van Rij wist al voor de invallen in zijn huis en kantoor... dat het openbaar ministerie hem in het vizier had. Een hoge politiefunctionaris zou hem in een vroeg stadium hebben gewaarschuwd. Dat schrijft Dagblad de Limburger. Van Rij wordt verdacht van corruptie. Hij trad vorig jaar na de beschuldiging af als wethouder in Roermond... en als Eerste Kamerlid. Schaatsbond KNSB overlegt vanmiddag over het nieuw te bouwen ijsstadion. Eerder deze week kreeg de NOS het geheime rapport... met het advies van de beoordelingscommissie in handen. Daaruit bleek dat Almere de voorkeur heeft van de commissie. Dat nieuws leidde tot commotie in de schaatswereld, vooral in Heerenveen. En de mobiele eenheid heeft tien krakers aangehouden... in twee kraakpanden in het centrum van Utrecht. De ME werd gisteravond opgeroepen toen krakers banden in brand staken. Agenten werden daarna bekogeld... Van het gerechtshof mogen de panden worden ontruimd. Op dit moment proberen agenten vastgeketende krakers nog los te maken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie: Mieke van der Wij en Bas van Werven. Goedemorgen, hartelijk welkom in de nieuwshow. Het is drie minuten over half negen. Ja, wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over de klachten... die binnenkomen ieder jaar weer over het eindexamen. Het zijn er al bijna 125.000. Is dat nou allemaal gezeur? Of zit er af en toe ook wel een grond in van waarheid? Daarna gaan we ballonvaren in Koerdistan. Jazeker, Erik Bosman die, uh, die is daarmee bezig. En uh, het is schijnt een groot succes te zijn. Amsterdam is niet alleen de onveiligste stad... er zijn ook nog eens een keer heel veel dikke kinderen. 23 procent. We gaan erover praten met een wethouder... En een hoogleraar en een ontdekking van genen die ervoor zorgen... dat we in ieder geval muizen en wormen veel langer kunnen leven. Om tien uur een briefwisseling tussen een wielrenner en een journalist. Ja, we komen zo langzamerhand in wielersferen. 100 jaar Sacre du Printemps. En het bijzondere levensverhaal van eigenlijk de eerste... Keteraar Rijntje Bilhart. Zij schreef in 1840 een kookboek. Zometeen nog aandacht voor autisten. Die worden steeds vaker in dienst genomen door bedrijven. vanwege hun speciale mogelijkheden. Maar eerst gaan we sjoemelen. Met paardenvlees, nou niet met paardenvlees zit keer. Nee, er wordt gesjommeld met paardenvlees. Uh, zalm is besmet met salmonella, je weet het niet. Kind, er zit alles in ons eten waar we niet blijven worden. e hekbacterie ik kan nog herinneren op tauge. Ja. Ja, nou, die affaires die houden ons echt bezig. Gisteren was er weer een nieuw verontrustend bericht... over besmetting van kals en rundvlees met de gevaarlijke bacterie uh, ESBL. Dat zou blijken uit een onderzoek van de Consumentenbond. Maar op dat onderzoek valt nogal wat af te dingen... zegt Dick Mevius van het Centraal Veterinair Instituut... een onderdeel van de... Wageningen Universiteit en hier aan tafel hoogleraar aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Ja, eh, die kraakpanden, eh, even, even heel snel, menevies, eh, die nu eh, ontruimd worden, Is dat, was het in uw tijd ook zo? Niet? Dat was uh, zeker, hè? dat was ja. onze tijd. Ik ben uh, <laughs> zeg maar uit de 70e jaren en uh, toen was kraken en, uh, en het, uh, het bezetten tegen de autoriteiten optreden... dat was een heel gewoon fenomeen. Tegenwoordig is dat toch weer, weer nieuw. Ja, bij kritische, die jeugd wordt een beetje nou, kritisch. Dat, dat, is, dat is een goede ja. zaak, denk ik. Ja, okay. Even meteen dan de hamvraag of de, of de biefstukvraag. eigenlijk. Wat is uw advies als het gaat om het nuttigen van een mals biefstukje of een tartaartje? Een mals biefstukje of een tartaartje? Kijk, de, de aloude kennis die onze moeders en grootmoeders al wisten... is dat je met uh, dierlijke producten, met vlees... gewoon hygiënisch moet omgaan en gewoon netjes moet bakken. Dat geldt nog altijd en als je dat doet dan is er geen risico. Hè? Ook het wat er gesuggereerd werd, dat als er in een tartaatje... dat een bacteriën zitten, dat je daar dan uh, mee geïnfecteerd raakt. Ja. Ja, er is eigenlijk geen enkele kennis, en zeker het onderzoek... wat de Consumentenbond heeft gedaan, die daar een basis voor geeft. Hè? Die, die bacteriën, u noemt ze net gevaarlijke bacteriën... zijn eigenlijk mm -hmm. gewone bacteriën die gewoon in ons voorkomen... en ook op dat vlees wel kunnen voorkomen... Mm -hmm. Maar ze zijn niet infectieus. Maar ja, ze, kunnen... ze maken je niet ziek. Ze kunnen de werking van antibiotica kunnen ze voorkomen. Nee, dat, dat gebeurt pas als je er op termijn echt ook ziek door wordt. Hè. Dus de, de zorgen die we hebben is dat die bacteriën... bij mensen meer voorkomen de laatste tien jaar. Ja. Dat ze ook in dieren voorkomen, in de voedselketen voorkomen. Daar zijn bepaalde verbanden tussen, hè, maar dat is zeker niet zwart-wit. Mm -hmm. dus, dus de zorg is terecht. Maar pas als je, uit, je kan pas uitspraken doen over... Zorg over een bepaald vlees als daar echt... Dezelfde, ja. precies dezelfde varianten voorkomen, dat het ook veel voorkomt. Maar de Consumentenbond heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kalfsvlees en biefstuk onderzocht. Dat hebben ze geschreven. Wat blijkt? 40% van het kalfsvlees en 13% van de biefstuk is besmet. Dat zijn toch harde cijfers, zou ik zeggen? Ja, de, de percentages zijn harde cijfers. Het zijn alleen geen aangetoond dat het ESBL's echt zijn. Hè. ESBL's, dat zijn eigenlijk enzymen die worden geproduceerd door bacteriën. Dus het woord ESBL-bacteriën is al een... Klopt niet helemaal, maar goed, dat is, hè, dat is ook ingewikkeld. Maar je moet eigenlijk bevestigen dat het echt ook ESBL zijn. Dat hebben uh -huh. ze niet gedaan in dat onderzoek. En dat betekent dus dat, uh, dat, de, dat er een sterke overschatting is van het aantal besmettingen. Okay. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit zijn ESBL-verdachte bacteriën. Dat zou net een rapportage zijn geweest. Waarbij uh, uh, dat, een, dat een reden is om die verder te typeren... om te kijken van zijn uh -huh. dat nou echt ESBL's zijn. Dat ook de ESBL's die bij de mensen infecties geven... Uh, mijn verwachting is dat een heel groot deel van wat ESBL bacteriën noemen... dat dat het helemaal niet ja. is. Maar waarom, waarom schrijft de Consumentenbond dat dan? Nou Want ja, dat dit, is, uh, je kent uh, de Consumentenbond ja, als, dus een, als da daar, een keurige organisatie. Uh, ja, dat, dat verwijt ik ze ook wel. Omdat mm -hmm. uh, juist de Consumentenbond moet vertrouwen uitstralen... En, en als ze onderzoek doen dat uh, niet verder gaat... dan dat het ESBL verdachte organismen zijn... dan moet je dat ook opschrijven dat je daar misschien zorgen over hebt... dat het een reden is om daar verder naar te kijken. Maar als je op basis daarvan zegt, je moet geen vlees bereeten... dat is gisteren heel veel... Nou, dat he, hebben ze nou ook weer niet gezegd. Er nou, is gisteren toch wel heel veel... He, het was toch, een, toch wel een soort, soort uh, stemming gekweekt uh, die negatief was. Maar dat kan je echt totaal maar niet doen kan op je basis zeggen. van dit onderzoek. Precies, het is een kwestieus onderzoek. Ja, precies. Ja. Maar waarom doen do ze dat dan? Nou ja, Want, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Hè. Er zijn natuurlijk nou, u er... was toch bij betrokken bij het onderzoek aan Van Kuk? Nee, ik was niet bij betrokken. Oh. Zij hebben mij gevraagd om een oordeel te geven. Ik heb hem toen al verteld dat... Uh, met de wijze waarop ze het onderzoek hebben uitgevoerd. Dat je daar genuanceerd over moet rapporteren. Mm -hmm. En dat hebben ze niet gedaan. En dat vind ik. Uh, ja. uh, vind maar ik niet weet goed. u, maar hebt u een idee waarom ze dat u, uw goede raadgeving in de wind geslagen hebben? Nou, ja, dat zou kunnen zijn dat ze er een doel mee hebben. Hè. Er zijn natuurlijk veel voedselschandalen geweest. En uh, er is uh, heel veel. U begon er al mee bij de aan, met de, de aanhef. Mm -hmm. Heel veel te doen over zorgen over vlees. Ja. Maar je kan pas iets zeggen over zorgen uh, over vlees. als je echt de nuance geeft. Uh, waar die uh, zorg op gebaseerd zijn en dat doet het rapport. Precies, ongenuanceerd dus en ja. kort door de bocht. Kort door de bocht en dus een makkelijke bouw, makkelijke Bang maken. Ja. Nou heeft u zelf met het Centraal uh, Veterinair Instituut bent uh, uh, u onderzoek aan het verrichten. Er komt binnenkort uh, uh, uitslag over over die bacterie of bacteriën Precies. in rundvlees. Precies. Uh, kunt u alvast iets vertellen over ja. de resultaten? Zijn die totaal anders? Wij doen dat uh, in samenwerking met de Voedsel en Waterautoriteit. doen we eigenlijk als normale Routine surveillance is onze mm -hmm. taak. En wij vinden daar, als je het op de manier van de consumentenpont doet, rundvlees, 17% ESBL verdacht, noemen we dat. Ja. En 6% is echt ESBL bevestigd. Mm -hmm. Dus wij verwachten ook dat soort dalingen in percentages in hun aantallen. Maar het gaat niet alleen om percentages, het gaat er ook om welke varianten voorkomen. Er zijn heel ja. erg veel ESBL's. Er zijn typische mensenvarianten. Ja. Die komen in de hele wereld, maar ook in Nederland vooral bij mensen voor. In al die vleesmonsters die we dit jaar uh, analyseren en wij zijn nog 167 dat zijn positief met een echte bevestigde ESBL... is er maar één met een echte mensenvariant. Dat suggereert al dus dat de relatie tussen wat er in vlees zit... en wat er in onze omgeving zit, dat die veel ingewikkelder is... Mm -hmm. uh, dan dat, dat er gesuggereerd wordt dat als je zo'n stukje vlees wordt... in de aanhef, hè, al resistent door een lapje vlees, hè, dat is... Suggestief, okay. tendentieus en niet dat dus was de maar kop kunnen... van het artikel in de Consumentenbond. Ja. Maar kunnen we dan stellen, op basis van uw onderzoek... waarvan u zegt, nou, dat is wel gevalideerd... we kijken wel naar wat er gebeurt en hoe er de menselijke of de dierlijke variant is... dat we ons geen zorgen hoeven te maken? Totaal niet, er is niets aan de hand. Nee, wij zeggen ook niet dat we ons geen zorgen hoeven maken. Maar mm -hmm. wij zeggen in dat onderzoek zeggen we dat dit is een reden is om maar verder naar te kijken... wat de genetische relaties zijn. Echt op basis van genetische relaties yeah. kan je zeggen... van, is het waarschijnlijk een verwantschap... En alleen maar op basis van dat soort studies kan je dat doen. En dan ja. moet je dus veel meer in detail kijken. Als je, en... je daarna kijkt naar die techniek... het genetisch verwant zijn... als we zo'n zo bacterie voorkomen uh, in, in uh, dierlijk vlees... met een menselijke achtergrond... is dat gevaarlijk? Moeten we daarvoor oppassen? Nee, ook dat is nog niet eens gevaarlijk. Dat wil nog niet zeggen dat er een causale relatie is... tussen dat er een bacterie in een vlees zit... en een infectie uiteindelijk bij een vrouw met een urineweginfectie... of een mm -hmm. mens in een ziekenhuis. Al dat soort uh, relaties zijn uitermate indirect. Dus ook daarover... Uh, uh, moet je eigenlijk genuanceerd rapporteren? Want ja. nu wordt er eigenlijk uh, gesuggereerd... Uh, als je een stukje vlees eet dat besmet is met zo'n ESBL-bacterie... Uh, dan kun je vervolgens uh, resistent worden voor antibiotica. Ja. Dus dat betekent dat je dan... Toch, mensen, dat, dat, dat, dat, dat wordt heb ik gesuggereerd. Dat precies, wordt gesuggereerd. Ja. Dus op het moment dat je dan met een, met een infectie zit... Ja, dan moet je vaak uh, grijpen naar uh, ja, de laatst mogelijke antibioticum... die er nog ja, voor handen is, omdat je verhaal, resistent bent. Ook in uw verhaal, u praat, je wordt resistent. In ons zitten veel meer bacteriën dan er mensen zijn op de wereld. Het gaat erom dat in die bacteriële flora in je darmkanaal... als je dus vaak in contact komt via vlees... of anderszins met die ESBL-bacteriën, zoals u die noemt dan kan het zijn dat u die eigenschappen ook opneemt. Als u, vaak als wij in het ziekenhuis komen... of eh, anatomisch gezien, vrouwen met urineveginfecties... zijn vaak fecale bacteriën die infecties geven. Dus als je ook ziek bent in het ziekenhuis... kan dat vanuit de fecale flora, dus vanuit je darmbacterie. Als dat zo'n bacterie Oef. is, pas dan ontstaat er een risico. Ja. Die bacteriën komen meer voor bij mensen een deel van de verklaring kan zijn dat dat ook vanuit de voedselketen komt. Ja, en, maar het is maar een deel van de verklaring. En uh, is het uh, beter om biologisch vlees te eten? Hebt u dat ook onderzocht? Want de, de Consumentenbond, uh, hoe, hoe nou ja, dubieus misschien in uw ogen hun uitkomst ook is van het onderzoek... hebben daar wel een onderscheid tussen gemaakt. Ja, wat je in vlees vindt is altijd een afspiegeling van de diersoort waar het vlees van afkomt. In biologisch vlees wordt weinig antibiotica gebruikt of eigenlijk heel weinig. En dan zie je ook veel minder resistente bacteriën. Dus je ja. zal in biologisch vlees... Uh, uh, dat per definitie minder resistente nee, bacteriën vinden. Hoe, hoe komen die bacteriën in dat? Hoe komt dat in dat vlees? Het zit niet zozeer in het vlees. Het is dus op het vlees. Uh, als u, ik weet niet of u wel eens in een slachthuis bent geweest. Maar, nee, en ook niet. Uh, dus, ja. he, dus de ja. kans dat er een bezoedeling van het karkas plaatsvindt... met. Ja, met, met mest. Ja, ja, bacteriën. Ja. Die is gewoon heel erg groot. En, uh, dus dat gebeurt. Ja. En dat is bijna onvermijdelijk. Maar hè. komt het niet doordat die dieren op grote schaal antibiotica krijgen toegediend? Nee, dat is een reden dat er meer resistente bacteriën in de dieren voorkomen. Niet zozeer is dat een reden dat er resistente bacteriën op vlees voorkomen. Dus resistente bacteriën op vlees die komen altijd al voor. Deze ESBL-bacteriën. Die komen pas een aantal jaren voor. Want daar hebben we gewoon decennia hebben we erover gedaan om die te ontwikkelen. Die zijn eigenlijk waarschijnlijk in mensen ontstaan. En op een gegeven moment ook in dieren terechtgekomen. Daar hebben we een goede voedingsbodem gevonden om te kunnen groeien. Omdat er inderdaad veel antibiotica werden gebruikt. Ja. Nou staat het in het stuk van, het, van de consumentengids staat een uh, arts gequoten, gequo meneer Kluitmans, Een uh, arts-microbioloog in Breda. Die zegt er is nu nog één groep antibiotica over. Waarmee we patiënten met die ESBL bacterie kunnen helpen. En als die bacterie daar uh, resistentie tegen ontwikkelt, de... dan hebben we een ramp. Ja, dat was de Maastricht-ziekenhuisbacterie. Dat was een Klebsiella. Ja. Dat was zo'n bacterie. Die was eigenlijk ook niet meer met die laatste groep te behandelen. Ja. Nou, die had niks met vlees of met dieren te maken. Ja. Dat is echt een mensgerelateerd probleem. Maar hij heeft helemaal gelijk. Dat is de zorg waar het om gaat. En daarom moeten we in mensen, maar ook in dieren. Hè? Dus dat verband is er wel, maar dat ja. is heel genuanceerd moeten we echt antibiotica veel uh, verstandiger omgaan... en ook zorgen dus dat er veel minder van dat soort resistente bacteriën voorkomen. Ja, nu in de intensieve veehouderij wordt er heel veel antibiotica toegepast. Nederland loopt op kop. Dat komt, heb ik wel eens begrepen, omdat veterinaire artsen... veel makkelijker kunnen voorschrijven... Ja. omdat ze een commercieel belang hebben bij het voorschrijven van... Ja, dat is uw conclusie. Volgens ja. mij heeft u daar wel eens met <laughs> ja. mensen hier ook over gepraat. Ja, zeker. Maar in Nederland waren wij zeker koploper... Ja. Maar we zijn nu ook koploper in het uh, reduceren van het gebruik. We zijn nu echt okay. uh, het gidsland in de, in de maatregelen gericht op reductie van het gebruik. En het is echt uh, spectaculair mm -hmm. dat er zoveel gereduceerd is. Okay. Dat betekent ook dat er een enorm overgebruik is geweest, onnodig gebruik. Want in die paar jaar dat die, dat die reducties zijn bewerkstelligd... is de houderij natuurlijk niet echt veranderd. Nee. Maar in ieder geval, de reductie is er wel. Wordt er nu ook echt gestreefd naar een oplossing? Want dit willen we niet. We willen nee. niet dat, die, dat we tegen een bacteriestam aanlopen... die niet te bestrijden. Nee, op, op, nee, goed, dus de vraag in hoeverre de dierhouderij... Dat nou, daar nou echt een bijdrage aan leeft... dat is ja. toch wel meer een mensenprobleem... Maar streven naar oplossing is dat we naar systemen, ook houderijsystemen, maar ook naar de mens naar systemen moeten, dat we gezondheid meer controleren, niet op basis van preventieve antibiotica geven. Mm. En dat is echt de streven in de houderij en dat heeft gewoon al enige tijd nodig. Ja. En Daar zijn we heel hard mee bezig. Dat begint door te dringen? Ja, dat is dat heel is erg. erg doorgedrongen. Ja. ja? Zeker. Nou, wij helpen het u ook. Ja. Uh, uh, uh, niet altijd garandeert die voedselveiligheid. Moeten we rekening houden met nieuwe besmettingen? Nieuwe affaires? Nee, voorlopig en... niet. Nee, voorlopig niet. Dat denk ik niet. Het is niet zo dat dus zeg maar, Maastad ziekenhuis. Nee, nee, he. dus we hebben wel zorgen over. Dat is, ik deel de zorg met Kluidmans eh, volledig. Ja. Dus dat ook zeg maar, die, die nieuwere generatie, die ESBL's, die in dat Maastracht ziekenhuis een rol speelden, dat die ook in dieren komen. De kans daarop is niet zo heel erg. groot. We ja. kijken daar wel heel erg goed naar. Maar omdat die specifieke antibiotica echt niet in dieren worden gemaakt, is de kans daarop niet groot. Ja. Maar het zal ongetwijfeld wel een keer gaan gebeuren. Omdat mens en dier toch met elkaar in contact staan ja. ook. De bacteriën uitwisselen. Je kunt niet alles uitsluiten. We nee. kunnen niks uitsluiten. vegetarisch worden... Ja, vegetarisch worden is ook niet helemaal... want we weten ook dat groente niet vrij is. Hè? Dus, uh, Daar we leven in een wereld die niet vrij is van risico's. Dit nee. soort kiemen komen overal voor. Ja, bacteriën zijn er altijd. Samenvallend. <laughs> Nog meer samenvallend. Ons vlees is uh, lang niet zo eng en gevaarlijk... als uh, nee. de Consumentenbond het wil doen, nee. doen geloven, zegt u. Uh, uh, uh, en over de omvang van de besmetting verschilt u dus danig met... Wanneer komt uw onderzoek uit, meneer Mevier? 21 juni. In het Maran-netmap-rapport. En dat is gewoon onderdeel van een heel surveillance-rapport. En daar staat een hoofdstuk in waar precies deze gegevens in staan. En daarin geven we genuanceerde informatie... zonder dat we mensen bang proberen te maken. Oké, okay, nou nieuwe kop in de kranten dan met ons vlees is niet zoveel in de hand. Ik denk dat als dat rapport uitkomt dat hier geen koppen over komen... want mm. de koppen komen over negatieve publiciteit. Mm, mm, helaas, dank u wel. Dick Meevies van het Centraal Veterinair Instituut... Ook leraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Meer info kunt u vinden op onze website nieuwshow.nl. De Duitse software Reus Sap neemt de komende jaren honderden autisten in dienst... als software-testers en programmeurs... De reden voor deze stap is dat het bedrijf mensen zoekt die anders denken. Autisten zouden vaak een bijzonder goed oog voor detail hebben, accuraat en geduldig zijn en het niet erg vinden om steeds hetzelfde werk te doen. In het jaar 2020 moet zelfs 1% van de 65.000 werknemers van SAP bestaan uit mensen met een autisme. Waarom dat een goed idee is, gaan we vragen aan Sjoerd van der Maarden. Hij is oprichter en mede-eigenaar van Specialisten. En dat is een bedrijf dat ook software laat testen door mensen met een vorm van een autisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een doorbraak dat zo'n grote speler op de markt zulke aantallen in dienst neemt? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik vind, ik, ik vind het echt een doorbraak. En ik, uh, uh, ik denk ook dat het, dat het zeg maar, naar mensen met autisme toe een doorbraak is: een erkenning van, uh, van, van hun, hun kwaliteiten en hun. hun, hun, hun positieve eigenschappen, maar ook maatschappelijk gezien. Want uh, mensen met autisme worden nu gewoon aan de kant gezet. Ja, maar om, om ze echt als zo'n aparte groep te behandelen, is dat ook niet weer een beetje stigmatiserend? Nou, dat weet ik maar. niet. Kijk, uh, uh, uh, wij zijn in deze maatschappij, vinden wij het lekker om mensen in hokjes te duwen, dat is iets van deze maatschappij. Hè. De maatschappij waar ik, ik ben, uh, ruim 50, het dorp waar ik vandaan kwam, waren mensen die waren een beetje, beetje stil of een beetje druk. En die deden gewoon mee. Wij, wij plakken labeltjes op mensen. Ja. En dan, is, dan krijg je die groep. Maar ik vind het wel fijn dat die vervolgens dan weer geïntegreerd wordt. En dus dat die ook waardering met. krijgt. Want wat moeten die mensen gaan doen? Testen van software? Ja. Ik, bedoel, ja. Ja. Ik, ik dacht, is dit nou leuk werk, interessant werk of juist dom werk? Want ze zijn geduldig. Dan denk ik, Nou, daar kan je ook misbruik van maken. Ja. <laughs> ja. Uh, het, is, uh, het is interessant werk. Uh, het is een het is, werk met een enorme hoge relevantie. Ehm... Uh, uh, SAP, SAP is een bedrijf wat, uh, uh, wat software maakt, waar hele grote bedrijven mee meewerken. Voor, uh, voor een totale logistieke operatie, financieel al hun klantgegevens. Daar mogen geen fouten in komen. Hm. Uh, de codebase, de hoeveelheid gegevens of de hoeveelheid uh, code van SAP is enorm. En dat wordt natuurlijk steeds uitgebreid. Dan zie je vaak, dat zien we ook bij onze klanten, dat uh, de vernieuwingen, ja, daar, daar krijgt men de handjes wel op elkaar om de mensen uit het bedrijf te laten testen. Maar hetgene wat er al was moet ook nog werken en dat moet ook getest worden. Hm. Uh, anders krijg je, er wordt hier en dan wat aangebouwd en ergens anders valt er wat om. Nou, dat moet je dus voorkomen. Dat is een vorm van testen waar mensen met autisme bijzonder goed geschikt voor zijn. En, en, en SAP vindt dat enorm belangrijk. Voor die mensen is dit een dankbare baan. Wat, ik, ja. wat, wat, wat, wat testen ze dan? Wat software testen? Wat laat u die mensen testen? Wat wij mensen laten testen... Ja. Uh, de, de SAP maakt die, maakt die software voor, ja. uh, uh, uh, voor, voor, voor logistiek system. Maar regeltjes van een, van een van programmatuur door? Of? Nee, want het gaat vaak... Uh, uh, Gebruiken ze daar zeg maar, de schermen voor, die bijvoorbeeld gebruikers ook beschermen, maar met, spe met een specifieke procedure en, ja. en specifieke gegevens? He? Die ja. testen worden ze ook ontworpen. Mensen met autisme ontwerpen bij ons ook de testen. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk halve business analisten die richting risico kijken en dan volgens ja. een test ontwerpen en die test ook uitvoeren. Um, uh, en je kunt het geautomatiseerd testen. Dus dan heb je software waar je een enorm hoeveelheid gegevens in Een yeah. bak data erin gooit. En dan de, de, van tevoren ook gespecificeerd wat de uitkomst moet yeah. zijn. Uh, uh, maar je zit dus uiteindelijk. Bij ons hebben de, de standaard: hebben de testers twee van die grote, 23-inch schermen voor zich. En, uh, yeah. uh, zitten daar met een duurdicht waarschijnlijk ja, te werken. Ja, ja. Heel, heel, heel geduldig en heel, heel ja, uh, mechanisch ja, en procedureel... zijn autisten vaak zijn geen domme mensen. Helemaal niet. Maar je hebt toch gedomme en slim autisten, neem ik aan? Ook, dus, dus, autist Autisten is toch niet één homogene nee, groep? Nee, nee, nee, nee. het is, het is, het is zeer, zeer gevarieerd. Er zijn in Nederland, statistisch gezien... Uh, uh, uh, tegen 190.000 mensen met autisme... van uh, um, ja, meer dan de helft... Uh, uh, uh, Bovengemiddeld hoogbegaafd is. Uh, uh, grote gedeelten, delen daarvan, hè, tienduizenden mensen hebben ook een HBO-opleiding. Misschien niet altijd afgemaakt omdat ze een eindexamenstress beleven of een stage. Maar er zijn uh, enorm waardevolle en ook hele leuke uh, uh, uh, uh, uh, mensen met autisme. We plakken dat stickertje. Vroeger zeiden we inderdaad een beetje de Stille Willy's of, of de wat. Ja, uh, ja. Ja, ja, ja. ja, nou ja, het, autisme is tegenwoordig wel... Kijk, het spectrum wordt steeds breder. Uh, uh, er zijn, wij hebben bij ons een aantal mensen met autisme lopen... die zijn na drie jaar... Want nou, drie jaar geleden zat ik hier ook... de start van mijn bedrijf te vertellen. Ja. Na drie jaar zijn er nu mensen... die gaan uh, bij bijvoorbeeld de Rabobank... gaan mm -hmm. ze over de vloer... om uh, um hun een, een nieuwe B2B-omgeving uh, uh, te testen. Dat zijn mensen die zijn in drie jaar zo gegroeid... dat ze naar die klant kunnen. Maar waar kunnen ze niet tegen? Ze kunnen niet tegen onregelmatigheid stress en een, een, een flinke wisseling. Dus als jij aan het begin van de dag zegt... we gaan vandaag dat doen en halverwege wissel je... dan, dan dat kun je eigenlijk niet maken. Dan moet je zeer zorgvuldig begeleiden. Overigens is het zo dat wij hebben daar inmiddels een heel uitgewerkt protocol voor... en dat kun je bij ons op de website downloaden. Dus als je wilt weten hoe je goed met autisme om kunt gaan... Op de web, be dat, my guest. Oké, okay, dat is prima. Maar nu zet u, hoeveel mensen zet u weg bij SAP? Wij nee, zet hij geen zet men, u zet weg bij nee, nee, SAP. Nee, nee, nee, nee, nee. we, er, er zijn honderden mensen in dienst volgens mij. Honderden wij, dus mensen. Precies. Ja. Hoe, je, je moet zo'n zo zo werkgever ook opvoeden. Ja, ja. Die wil natuurlijk een bepaalde, bepaald kunstje hebben van die, ja. van die autist. Ja. Ja. Maar heel veel bedrijven hebben toch ja. wel een beetje het idee van... Nou, we zijn om 11 uur klaar, we gaan om 12 uur wat anders doen. Ja. En dan heb je dus een probleem. Precies. Nou, en wat, daarom is ons, uh, onze visie dat, je, dat je, zeg maar, je kunt zelf mensen met autisme in dienst nemen. Ja. Je kunt ook zeg maar, ons bedrijf inschakelen. Wij hebben met die, die mensen met autisme bij ons in dienst. Op kantoor in, in, in Utrecht. Mm -hmm. we, we gaan een nieuw kantoor openen dit jaar. Uh, uh, en dan neem je gewoon die dienst af. Dus je geeft ons een, een werkvoorraad. Je zegt dit is mijn website, dit is mijn mobiele website, dit is mijn app en dit is mijn ordersysteem. Dit wil ik getest hebben, hmm. leef je uit en wij gaan dan aan de gang en vier dagen later heb je het staan. En het is met name software testen wat u aanbiedt. Ja, met name software testen en dan met name het herhalende testen en dan met name het online gedeelte. Hmm. En de, daar is natuurlijk heel veel online. Ja, er is natuurlijk nog wat te doen. Enorm veel. Ja. Ja. Waar, waar kan je ook nog meer inzetten? Mensen nou, met, met, met autisme kun je ook. Uh, uh, We uh, zien uh, een uh, nieuw businessmodelletje. Ja, <laughs> ja nee, maar. maar, maar hmm. Precies, er is in Nederland een enorm succesvol bedrijf wat document handling doet met mensen met autisme, er is documentenverwerking scannen, klassificeren, invoeren, afhandelen. Er is een bedrijf wat aan het starten is, wat met mensen met autisme camerabewaking diensten levert. Uh, er is een bedrijf in Nederland wat mensen met, mens met autisme uh, financiële diensten levert. Uh, dus zeg maar, uh, de basis van financiële diensten is natuurlijk ook het vergaren van gegevens... en die invoeren in een, uh, in een geautomatiseerd systeem. Ja. Ja. Ja, dat, dat werkt gewoon prima. Ja. zorgvuldig. Ja. als bijvoorbeeld uh, SAP en andere bedrijven... want ja. ik denk dat ook andere bedrijven steeds meer autisten in dienst nemen... dan is dat voor uw onderneming wel dood in de pot. Nee. Oh. Nee, nee? nee hoor. Want Philips is er ook al mee begonnen? Nee? Ja, Philips... Dan doen ze het zelf, daar hebben ze u niet meer nodig. Nee, maar die, de, de, de, die, die markt is groot genoeg. En er zijn ah, een okay. heleboel bedrijven die weten ons inmiddels te vinden. En, en, en, en, en die zijn blij met de dienst die we leveren. En die willen zelf die mensen niet een dienst hebben. Dat is ook prima. Ja. En dat K -K SAP zegt, wij willen in 2020... 1% van alle werknemers uh, uh, moeten mensen met een uh, vorm, een van, een de vorm van autisme... Ja. Dat is een afspiegeling van de maatschappij. Ja, 1% van, uh, van, van, de, van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Want het gaat over 65.000 werknemers. Ja, 6500. 65. Sorry, sorry, ja. sorry, sorry. Ja. 6500 ja. werknemers is ja. dat een, dat is wel realistisch, denkt u? Ik weet niet of dat ik zo goed ken ik dat niet. Nee. Uh, uh, uh, ik denk dat het realistisch is vanuit een maatschappelijk optiek is het realistisch. Hey, je hebt de Participatiewet die, die die voorschrijft dat bedrijven in Nederland 5% van hun personeelsbestand uh, met afstand tot de arbeidsmarkt uh, in dienst zou moeten nemen. Nou ja, dan denk ik 1% mensen met autisme, waarom uh, niet? <laughs> er komt een hele golf met uh, data. Ons dataverkeer wordt steeds groter. Ja, ja. Big data is een ja. enorme issue in het bedrijfsleven. Ja, ja. Uh, gaan we dit zien of gaan we uiteindelijk het hele proces automatiseren? En zijn autisten straks weer buitenspel? Um, dat, ja, dat is een interessante vraag. Uh, wij zien dat... Uh, dat dat bedrijf waar wij een tijd voor werken, die gaan richting automatisering. Ja. Maar aan de andere kant, er is een enorme vernieuwingsslag. Zeker van het online gedeelte van bedrijven. Mm -hmm. uh, uh, de ICT-sector wordt nog steeds in uitgebreid. In Nederland is het ook heel belangrijk. Nederland is ook een grote ICT-speler wereldwijd. Ja. Uh, en de prognose van, van de brancheorganisatie ICT Nederland... is dat er over uh, twee jaar uh, duizend mensen tekort zijn in Nederland. Dus, uh, er is nog markt. Er is nog markt. Ja. Dat is mooi. Ja. Goed, goed nieuws dus voor uh, ja. autisten. Ja, um, maar ja, het hangt er natuurlijk wel vanaf. U zei het net al eventjes van, nou, het, het is een breed spectrum. Het hangt ja. er natuurlijk ook echt uh, vanaf wat je dan uh, nog ja. uh, autisme noemt. Ja. Nou, uh, ja, hebben we nog een vraag? Of er nog autisten bij het Centraal Veterinaire Instituut misschien dat weer kunnen kunnen? Daar, ja, daar, daar, daar hebben wij het nog. Hey. Daar hebben jullie het over gehad. En? Zeker bij ons zijn natuurlijk ook mensen die, uh, die daar ook een... een, een heel goede rol kunnen uitvoeren, en zowel ja. in het lab of ook in de ICT... En, uh als je dat randvoorwaarden heel duidelijk maakt... Ja. Uh, zijn ze ja. vaak heel erg kundig zelfs. Ja. Oké, okay, nou. Ja. Hartstikke goed. Hartelijk dank Sjoerd van der Maden van uh, specialist Terren... over ja. het besluit van softwarebedrijf SAP... om autisten in dienst te nemen die software gaan testen. Uh, waar gaan we om negen uur mee verder? Nou, uh, ja, met de klachten van het laks. Ja, Het zijn ja. al bijna 125.000 klachten binnengekomen. pas nou, heb jij was geklaagd over je eindexamen? Nog nooit. Geen, heb... Geen examen. Ben je gek? Uh, Sjoerd van der Maden wel eens geklaagd? Nee. Ook niet? niet. <laughs> en nu? Ik ben niet. niet. Nee. nee, nee je het is iets van deze dat, tijd. Dat deden dat wij niet. Het, nee, het is iets van deze tijd. Dus we ja. hebben de neiging om het allemaal flauwekul te vinden. Maar misschien ja. hebben we ongelijk. En we gaan horen of jij je VW ook zelf een nee, Nederlands hebt sorry? Ja, ja. ook. De Champions League op Radio 1. Vanavond in Langs de Lijn. De bal naar de recht, rechterkant. Robben. Robert. het. Arjen Robben. Bayern München, Borussia Dortmund. Een mooie beweging van Robben. Robben, Robben.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 Dit is Radio 1.